Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voor de kust van Sicilië zijn vandaag in totaal 1153 vluchtelingen uit het water gehaald. Ze waren in rubberbootjes op weg naar Italië, maar raakten onderweg in de problemen. De Italiaanse kustwacht had samen met Duitse en Ierse schepen en een schip van artsen zonder grenzen... 11 reddingsoperaties nodig om alle migranten te kunnen redden. De vluchtelingen komen allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn alleen dit jaar al 31.500 vluchtelingen over zee naar Italië gereisd. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat dat wordt verkocht als Roundup veroorzaakt geen kanker. Dat zeggen deskundigen in een advies aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Een ander adviesorgaan zei eerder dat glyfosaat wel kankerverwekkend is. Dat leidde tot onrust. In de Tweede Kamer vroegen een aantal partijen om een verbod. Roundup wordt veel gebruikt in de Europese landbouw. De Nederlandse zwemvrouwen hebben de 4x100 meter estafette op de EK-korte baan gewonnen. In Londen eindigden Mout van der Meer, Femke Heemskerk, Marit Steenbergen en Ranomi Kromowidjojo Jojo. met 3,33 en 80 ste vier seconden voor de Italiaanse ploeg. Nederland greep acht keer eerder goud op de 4x100 meter vrij, maar de laatste keer was in 2008, toen zaten Heemskerk en Jojo ook al in de estafetteploeg. De musical Soldaat van Oranje heeft 2 miljoen bezoekers getrokken. Dat aantal werd vanmiddag in Katwijk gehaald bij de 1830ste voorstelling. De première was in oktober 2010. Afgelopen november al brak de musical het record van meeste bezoekers ooit voor een Nederlandse musical. Soldaat van Oranje was al een tijdje de langstlopende voorstelling in een Nederlands theater. Het weer wisselend bewolkt met steeds minder buien. Vannacht droog bij 5 tot 8 graden. Morgen weer afwisselend zon en wolken. In het oosten en zuidoosten een enkele bui. Met weinig wind wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, wederom een hele goede avond. Mijn naam is Alco Beuving en we gaan natuurlijk weer filmmuziek draaien. En dat doen we deze keer met de hit van ja, een bekende filmhit. Vervolgens doen we muziek uit Filomena. Uh, Alice in Wonderland. Uh, even kijken... Een changeling Nou, een Hazeltje is. Maar. We beginnen met Sam Smith. Ook een uh, bon thema. En dat hebben we het eerste uur ook gedraaid. Het is wel een hele mooie. Komt-ie? die komt uit de depth een film over uh, drie Mossad agenten die gaan in de jaren 60 op jacht naar de oorlogsmisdadiger de, die genoemd wordt de chirurg van Berkenau Dertig jaar later worden de veteranen als helden geëerd terwijl ze zichtbaar worstelen met spook uit het verleden ja niet zo geweldige film muziek van Thomas Newman en de cd, en de cd is ook onder andere Ik geloof het wel. Ik vind deze muziek toch niet zo geweldig eigenlijk als ik het nu hoor. Dus ik ga eigenlijk naar muziek die ik wel geweldig vind. En dat is natuurlijk van de beroemde componist Danny Elfman. Uit de film Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. en het CFM Cinema. En dit is uit de soundtrack Alice in Wonderland. En deze film is woensdagavond op televisie. 18 mei om half negen op net vijf. Een film van Tim Burton. En uh, eigenlijk bijna 60 jaar... na Disney's eerste verfilming... van Lewis Carroll's Alice Adventures in Wonderland... mocht uh, Burton... Uh, voor Disney aan de slag... met een nummer uit de nonsensliteratuur uh, literatuur. Burton ging akkoord met de suikerzoete... Uh, Disney toon en kreeg in ruil de vrijhand voor zijn vermaarde overdaad aan grillige decors en bonte typetjes. Nou, en hij werkt altijd samen met Danny Elfman, en de muziek is gewoon fantastisch van deze soundtrack. Alice the Seed. Elfman. En dit is ook een hele mooie soundtrack. Filomena is ook van de week op televisie. Uh, die is gecomponeerd door uh, Alexander Despla. Filomena. Van Alexandre Despla. Filomena... was afgelopen zondag op televisie. Daar zijn we toe aan uh, een stukje jazz, zou ik bijna zeggen. En uh, dat zijn echt de grootste films die uh, van jazzmuziek zijn voorzien. door bekende jazzcomponisten. Onder andere dit hele mooie nummer. film Ascenseur pour les chafots. Davis, Derby Kenny Clark en drie Europese jazzmuzikanten improviseerden de stemmige, duistere muziek die perfect past bij deze uh, noir film. Uh, ja, het is een film van Louis Malle en de muziek werd opgenomen in dezelfde periode als Davis het album Kind of Blue en is tekenend voor het feit dat veel moderne jazz beroemdheden uit de VS meer waardering in Europa kregen dan in eigen land. Davis heeft verder nooit meer filmmuziek voor een Amerikaans film gemaakt. Nou, ik zal nog een klein stukje laten horen van een ander uitnummer uit deze film, want het is zeer de moeite waard. Klein stukje nog. Florence sur les champs -Elysees. jazz kanonnen, zoals Duke Ellington heeft de muziek gecomponeerd van Anatomy of a Murder. Dat is een rechtbankdrama, een film uit 1959 met van regisseur Otto Preminger. En ja, deze muziek werd ook ontzettend aangeprezen, omdat die perfect aansloot bij de film. Eens even kijken of ik hem vinden kan. En daar is track 2 wel de bekendste van uh, Flirt Bird. uit de film Blue Jasmine. En uh, ja, het film geregisseerd door uh, Woody Allen. En dit is een heel bekend nummertje. Louis Armstrong, Out Hagger Blues. of syncopation Just tells my feet to dance And I can't refuse When I hear The melody called the blues Those ever-loving blues Just hear and Hagar's children and harmonizing to that old mournful tune. It's like a choir from old I broke loose I broke loose If the devil brought it the good Lord sent it right down To me, yes. Let the congregation join while I sing those loving and Hickory's Blues. Komt uit Blue Jasmine, een film van Woody Allen. Nou, er is niemand die ooit zoveel jazz in zijn film stopt als Woody Allen. Trouwens, zelf een niet-onverdienstelijk kleinheidsspeler. En deze is ook uit diezelfde film. Dat is Average Joe, gespeeld door Stephen Emile Judas. that uh, the sweet smell of success the soundtrack susan Tegenvinders wordt ook vaak jazzmuziek gebruikt. Onder andere van Raymond Scott, deze bijvoorbeeld. Ook uh, wel bekend is het film van Laurel en Hardy. Die muziek is ook heel bijzonder. En dat is eigenlijk ook een beetje jazzy-achtige muziek. Dit wordt gespeeld door de Bo Hunks. Een saxofoon kwartet, dacht ik. Uh, smile when the raindrops fall. CFM Cinema mijn naam is Saak Beuving en we draaien natuurlijk heel veel jazzy achtige uh, soundtracks onder andere ook deze Farewell my lovely Het thema van Martin zijn de klanken, dat je een kroegje voorstelt, een cafeetje... en dat je langzaam van een glaasje whisky nipt. Uh, de soundtrack Playing by Heart, uh, John Barry, Chet Baker, Chris Botti. Uh, is ook een aardige. Remember Chet. Die soundtrack. En dan kom ik ook bij Clint Eastwood, de bekende Clint Eastwood, regisseur, filmster, maar ook componist van zijn eigen filmmuziek. En dit is uit de film Changeling. Film Changeling is deze week op televisie, dinsdag, precies 17 mei, half negen, SBS 9. Uh, een voor drie Oscars genomineerd drama van Clint Eastwood. Een zwaarmoedig verhaal over een moeder, Angeli nou, Jolie, die na de ontvoering van haar zoon meent dat de politie de verkeerde jongen heeft teruggevonden en in een eerrichting wordt opgesloten. De geestelijke ontwrichting van een alleenstaande moeder in haar strijd voor gerechtigheid zijn schrijnend. De vreedheid en de corruptie van de politie in Los Angeles van de jaren 20 zijn schrikwekkend. Het verhaal is op ware gebeurtenissen gebaseerd. Heb je hem nog nooit gezien? Is zeker de moeite om te kijken. Hey, ik doe nog één nummertje. Zitten we erop. Twee uur CFM Cinema. Eerste uur wat pop en romantiek. Tweede uur ook wel wat romantisch, maar ook heel veel jazz in filmmuziek. Ik hoop dat je het leuk vond. En wellicht zal ik zondag in mijn jazzuurtje ook eens wat uh, filmmuziek draaien. En dan jazz natuurlijk. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Heel veel films op televisie, dus keu keus genoeg. Ik heb er een paar uitgelicht, die echt top zijn. Uh, kijk ernaar, zou ik zeggen. Ga naar de bioscoop of huur een film. En voor zo direct. Slaap lekker. Sleep wel En droom fijn. Tot volgende week. See you.